9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... hoort u van onze verslaggever het laatste nieuws rond het sociaal akkoord. En de vleesindustrie zit ermee in de maag. 50 miljoen kilo vlees van onbekende herkomst is weg. Ja, waar is dat nou gebleven? Maar eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De duur van een WW-uitkering wordt niet verkort, maar blijft staan op maximaal drie jaar. De overheid betaalt de eerste twee jaar. Het laatste jaar komt voor rekening van werknemers en werkgevers. De uitkeringen blijven op peil. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn het erover eens geworden in de onderhandelingen over een sociaal akkoord. Naar verwachting wordt dat overleg volgende week afgerond. Het terughalen van 50 miljoen kilo verdacht rundvlees... is de schuld van vleesbedrijf Celten in Os. Dat zegt een vertegenwoordiger van de vleessector. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 130 bedrijven... die vlees van Celten hebben afgenomen, aangeschreven. Ze moeten uitzoeken waar dat vlees naartoe is gegaan. Zodra ze het weten, moet het uit de handel worden gehaald. Volgens een woordvoerder van vlees.nl worden die ondernemingen de dupe van één bedrijf... dat zijn werk niet goed heeft gedaan. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die gewoon alles netjes kunnen traceren en overleggen. Die zijn nu dus ook mede slachtoffer van het handelen van een partij als deze. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over de gang van zaken rond de nieuwste vleesaffaire. De Deutsche Bank Nederland schoont het klantenbestand op 18.000 rekeninghouders, zowel particuliere als zakelijke klanten, krijgen een brief waarin staat dat Deutsche Bank niet de geschikte bank voor u is. Dat melden het FD en de Telegraaf.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 Steeds meer gemeenten voeren de erfpachtregels weer in... om de verkoop van huizen te stimuleren. Door erfpacht worden de huizen goedkoper. De grond wordt namelijk niet gekocht, maar gehuurd... waardoor de koopprijs een stuk lager komt te liggen. De gemeente Vlaardingen ziet het resultaat, zegt de wethouder. Ja, zeker. Je merkt nu ook wel dat nu we de nieuwe erfpachtnoten hebben aangenomen... dat mensen weer vertrouwen hebben en de banken vertrouwen hebben... dat ze weer een woning kunnen kopen en verkopen in Vlaanderen. Sommige banken zijn terughoudend met het verstrekken van hypotheken voor huizen op erfpacht. De banken wijzen erop dat huizen met erfpacht soms weer lastig te verkopen zijn. Straks komt de NVM met de jongste cijfers over de huizenmarkt... die al jaren in het slop zit.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 In Parijs hebben gisteravond zo'n 2000 mensen gedemonstreerd tegen homo-haat. Bij de betoging stond de Nederlander Wilfred de Bruin centraal. Hij werd vorig weekend in Parijs samen met zijn vriend mishandeld en raakte daarbij ernstig gewond. De Nederlander zette een foto van zijn gehavende gezicht op Facebook om aandacht te vragen voor geweld tegen homo's. Het geweldincident kreeg daarna veel aandacht in de Franse en internationale media.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 270 kilometer file hebben we gehad. Er is nu nog zo'n 250 kilometer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht nog altijd een lange file... tussen Kelpen, Oler en Gratum. Technisch onderzoek na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden richting Duitsland vanaf knooppunt Leende is een betere optie. En dan rijdt u om via Venlo. Op de A6 dat richting Muiden. 8 kilometer na een ongeluk bij Poort. Daar is de linker linkerrijstrook dicht. Op de ring A10 staat 9 kilometer file tussen Kadoelen en Knooppunt Watergraasmeer. Dat is de nasleep van een aanrijding. Alle rijstrokken zijn weer open. Ook de nasleep van een ongeluk en een lange file op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Dodewaard en Tielwest 12 kilometer. Alle rijstrokken zijn weer vrij. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Van een bank met focus op beleggen.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 Zo heeft de ondernemer de ruimte om te bouwen aan zijn onderneming. Samen sterken, dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Nou, we proberen het nog één keer. Zo klinkt een koe... En dit is een paard. Tja, hoe, hoe krijg je een paard in een koe? Straks het laatste nieuws en de reacties over zoveelste misser in het vleesschandaal. Maar eerst naar beweging bij de sociale partners. Ja, kudde komt in beweging. Er is een belangrijke stap op weg naar een sociaal akkoord gezet. Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn het eens over het handhaven... van de duur en de hoogte van de WW. Bevestigde bronnen aan de NOS. In Den Haag van de NOS, Arjan Noorlander. Goedemorgen. Arjan. Goedemorgen. Ja, wat weet jij? Uh, wat ik weet is dat de versobering van de WW-maatregel... De, de, uh, de uitkering die je krijgt als je een baan kwijtraakt... dat die niet doorgaat. Het oorspronkelijke plan van het kabinet was dat je als je je baan kwijtraakt in deze tijden van crisis je nog maar één jaar lang een WW-uitkering krijgt. Dat is dan 70 van je laatverdiende loon. En dat je daarna direct op bijstandsniveau terechtkomt. Nou, een behoorlijke versobering, want de WW voor mensen die nu langer werken... kan oplopen tot bijna drie jaar. Dus dat uh, hakte er dik in, dat wilden de vakbonden niet. Dat was een harde eis voor ze ook uh, bij die onderhandelingen. En daarmee uh, lijkt, uh, lijken zij uh, deze slag uh, in, die, uh, in dat sociale onderhandelingen uh, gewonnen te hebben. De WW gaat weer terug naar uh, twee jaar in ieder geval betaald door de overheid. En één jaar, dat derde jaar, dat is voor de mensen die echt lang werkloos blijven, uh, wordt er uh, gesproken binnen de cao's tussen werkgevers en werknemers hoe dat uh, op bedrijfsniveau dan nog te betalen. Helemaal gratis uh, komt dat niet, die compensatie uh, uh, voor mensen die hun baan kwijtraken, want de FNV heeft uh, toegegeven dat uh, iedereen die werkt in Nederland weer bereid moet zijn... om ongeveer een tientje in de maand in te leggen in die pot voor de WW... om dit ook allemaal betaalbaar te maken. Oké, okay, dus dan uh, gaan werkgevers en werknemers zelf betalen voor dat laatste jaar WW? Uh, nee, ja, zelfs voor de eerste twee jaren. Je oh, betaalt gewoon okay. uh, met z'n allen weer mee. Uh, dat was altijd al zo in Nederland. Dat is toen in die mooie jaren dat de economie enorm groeide... Uh, uh, bulkte de WW-pot uh, over. Er zat gewoon te veel geld in en er waren te weinig mensen die een uitkering nodig hadden.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 Ja, daar hebben ze eigenlijk achteraf spijt van. Dus nu moeten ook mensen met een baan weer mee gaan betalen aan mensen zonder baan. Ja, wat het lijkt me inderdaad wel een dure oplossing. Uh, maar niet voor niks. Want WW is wel een belangrijk onderdeel van een sociaal akkoord. Ja, nou, het, was, het was voor uh, de werknemers, voor de vakbonden onbespreekbaar. Om, om met die versopering van de WW door te gaan. Die zagen in tijden van crisis echt niet zitten. dat nu veel mensen hun baan kwijtraken. vooral ook oudere mensen die, die moeite hadden om snel nieuw, uh, nieuw werk te vinden, de 40-plussers. dat die na een jaar op bijstandsniveau zouden komen. Dat is een enorme inkomensdaling, Dan moet je je huis verkopen. Dan kun je uh, niks meer betalen. Dan komt er ook een vermogenstoets op een gegeven moment na twee jaar. Dan, dan moet je je spaargeld eerst uit gaan geven voordat je een uitkering krijgt. Nou, dat was voor de vakbonden onbespreekbaar. En daar, uh, daar hebben zij dit punt nu, uh, nu op gemaakt. En dat betekent dus ook dat een akkoord daarmee heel dichtbij is. Ja, maar er waren natuurlijk wel wat meer uh, hekele punten. Ik denk dan zelf bijvoorbeeld aan het ontslagrecht. Uh, vakbonden willen liever niet dat het ontslagrecht versoepeld wordt. Uh, als dat dan al gebeurt, dan na de crisis en niet op op dit moment. Over, over welke onderdelen zijn ze het nog meer eens geworden? Weet je dat? Nou, één onderdeel uh, uh, wat voor de werkgevers uh, heel belangrijk is, lijkt ze het over eens geworden, uh, hoor ik net, dat is over dat uh, gehandicapte-quotum, klinkt het oneerbiedig, het, uh, dat je een uh, een bepaald percentage uh, mensen in je dienst moet hebben... waar iets uh, qua arbeidshandicap mee is. Dat moest 5% zijn minimaal. Nou, Dat zagen werkgevers helemaal niet zitten om aan een minimum aantal mensen uh, te komen... waar iets mee is, uh, oneerbiedig gezegd. En uh, dat kwotum is nu van tafel. Werknemers en werkgevers komen nu met een andere oplossing... waarbij werkgevers wel beloven zoveel mogelijk uh, van dit soort mensen in dienst te nemen... Um, voor een deel ook op de sociale werkplaats te laten werken... maar geen hardquote meer waar een bedrijf uh, aan moet voldoen. En dat is een winstpuntje voor de werkgevers. Okay, maar er is nog niets duidelijk over het ontslagrecht? Nee, niet bij ons. En een ander belangrijk dossier... Uh, het, het flexwerken, waar uh, zowel werkgevers als werknemers als kabinet... eigenlijk iets aan willen veranderen. Uh, bijvoorbeeld wat je bij, uh, bij de Post nu ziet... dat iedereen op zo'n flexcontract werkt... En niemand meer echt in dienst is en die mensen dus nooit weten... of ze morgen nog wel werk hebben, uh, niet bij de bank meer een, een hypotheek kunnen krijgen. Nou, daar wil iedereen eigenlijk vanaf. Maar dat blijkt toch een lastig dossier in de uitwerking... waar ze bijvoorbeeld nu nog niet uit zijn. En daarom is er ook nu nog geen akkoord. Goed, Maandag dan. Nou ja, er zijn, er zijn mensen die ik vanochtend spreek... die zeggen, hou je hart vast, nu dingen beginnen te lekken... kan het wel ineens voor het weekend gebeuren. Maar de anderen zeggen, het, we hebben nog wel even tijd nodig. Wie weet vandaag, wie weet volgende week. We houden het in de gaten. Samen met jou, Arjan Noorlander, dankjewel. En u hoort dat uiteraard op deze zender Radio 1. Het is twaalf minuten over negen. Het vlees, het paard en de koe. 50 miljoen kilo... Wordt dus door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit teruggeroepen omdat de herkomst niet duidelijk is. De voedselveiligheid kan daardoor niet worden gegarandeerd. De van der Riet van Stichting Vlees.nl is geschrokken van het bericht. Wij zijn ook wel uh, nou, geschrokken, wil ik bijna zeggen, over de omvang van wat nu gedraceerd moet worden. Uh, wij keken ook drie keer naar het bericht. van uh, gaat het om deze aantallen. Het gaat om twee jaar productie van een bedrijf voor de VWA... Van rechtswegen niet meer kan instaan. Uh, en dus moeten ze disqualificeren als, uh, als niet meer geschikt. Uh, dat is nogal veel. Uh, we hebben het er niet voor niks uh, over sinds gistermiddag. Uh, dat zou moeten blijken hoeveel er van boven water kan gehaald worden. Maar het is inderdaad heel veel. Ja, afnemers en verwerkers van dat vlees hebben twee weken de tijd gekregen... om achter te halen waar het is gebleven. Babs van de Staak van de Consumentenbond vindt die termijn van 14 dagen te lang. Dat zou in dit geval, ja, willen wij in ieder geval graag horen waarom ze voor zo'n ruime termijn kiezen. Wij willen dat graag ook zelf van ze horen. En wij denken dat de communicatie richting consumenten echt wel beter kan. Ze vindt ook dat de consumenten niet weten waar ze aan toe zijn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 Ja, en die iemand, dat zou de vleesverwerker Willy Zelten uit Os zijn. Personeel, wordt zojuist bekend, van dit eigen bedrijf heeft faillissement aangevraagd. Sinds maart krijgen ze geen salaris meer. Maar ook geen uitkering, omdat het bedrijf tot nu toe niet failliet is verklaard. En zo hoopt het personeel dat dus te regelen. Wel nou, wat nieuw een raadsel voor u, want een bloemencorso organiseren terwijl er geen bloemen zijn. Hoe los je dat op? Nou, dat mag u zelf bedenken. En zo dadelijk hoort u uh, hoe. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Het is kwart over negen. In meer dan een zeven uur durende sessie herdacht het Britse parlement gisteren Margaret Thatcher. Een icoon in de politiek van het Verenigd Koninkrijk. Partijgenoten, maar ook leden van de oppositie haalden herinneringen op. Margaret Thatcher was een vrouw van grote contrasten. Ze kon een heel in argumenten Yet kind in private. Toen Margaret Thatcher regeerde zat hij nog in de schoolbanken Britse premier David Cameron Gisteravond herdacht hij samen met de leden van het hoger en lager huis de eerste en enige vrouwelijke premier van Groot-Brittannië Tijdens de sessie werd barones Thatcher niet alleen herinnerd als Iron Lady maar ook als een grappige charmante vrouw On another occasion had assistant had put in a handwritten note to Mrs <laughs> Thatcher saying please can you re This minute. Unfortunately, she had the hyphen. Leaving a note that actually read. Please, can you resign this minute? To which the prime minister polite, politely replied. Thank you, dear, but I'd rather not. Een keer spelde een assistent bijvoorbeeld een briefje verkeerd. In plaats van. Kunt u deze formulieren nog een keer tekenen? stond er. Kunt u alstublieft aftreden? Margaret Thatcher schreef doodleuk terug. No, dear, liever niet. En Lord Ashdown had eenzelfde soort anekdote. Hij ontmoette Margaret Thatcher samen met zijn vrouw na een staatsbanket. Afterwards as we were coming down the stairs of number 10 we met the prime minister coming up. My wife who I should explain is much more rampantly left wing than I am. Hated her policies with a passion. The prime minister stopped and talked to us for a few moments. And as she moved away my wife hissed through gritted teeth ze is absoluut bloody charming. De vrouw van de parlementariër haatte Thatcher's wetgeving met een passie. Maar na een praatje met haar gemaakt te hebben, knarsertanden ze tegen haar man. Ze spotverdomme nog charmant ook. Maar in de meer dan zeven uur durende sessie werd niet alleen goeds gesproken. Sommige leden van de oppositiepartij Labour bleven opzettelijk weg. En anderen stelden haar politieke erfenis ter sprake. Under Thatcherism was in feite een virtue. Greed. Selfishness. No care for the weaker. Maar ondanks deze negatieve noot bleef de toon van de herdenking onder haar directe medewerkers en partijgenoten vooral lovend. En hoorde het publiek weer eens de uitspraken die zo typisch Thatcher waren. She replied: It may be government policy, but I don't agree with the word of it. Mooie woorden dus over Margaret Thatcher gisteren in het Britse parlement. Bijdrage hoorde u van onze correspondent Anne Sane. Kees Kwaks, bij de ANWB wordt het al wat minder? Het wordt langzaam wat minder, Lara. 200 kilometer ruim nog. Um, en Het lost zeg maar, in de randstad nu het erg traag op. Wat valt op? Nou, de A6 leden staat richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Poort staat 8 kilometer. Na een staat de linkerrijst ook nog dicht. Een lange file op de ring A10 tussen Oostzaanenwerf en de Zeeburgertunnel. 7 kilometer, dat was een aanrijding. En op de A15 gaat dat nog erg traag vanaf Nijmegen naar Gorkum. Het hele stuk tussen Dodewaart en Tiel bij elkaar 12 kilometer. Ja, dat kan natuurlijk heel anders. Die kwaks, kan dat hok toch uit? Dat kan toch met een drone? Die moet toch niet in een hok gaan zitten en de files voorlezen, toch? Je zou met een drone, zou je boven files kunnen vliegen? kan je precies zien wat er gebeurt. Take off! Ja, maar wil ik dat wel, mijn Remmers, als automobilist... Zo in de gaten ja, gehouden worden. Gefilmd, hè? Je wordt, ge... nou, je wordt toch al gefilmd door alle camera's die... Oh, hij stort neer. Hij is neergestort. En dat nog wel door iemand van het NLR. Ja, het is spijtig, maar het, het blijft speelgoed. En het is ter illustratie van uh, ja. wat het nou inhoudt om met een drone te vliegen. Want het echte serieuze werk staat hier ook. Hier bijvoorbeeld, hoe heet die nou ook weer precies? Dit is de Flexacopter Octocopter. Flexacopter Octocopter. Als die in elkaar is gezet, past die niet in je kofferbak. Er onderhangt een HD-camera voor echt broadcastbeelden. Jullie vliegen er met z'n drieën mee. Ja, dat moet wel. We hebben één piloot. Een cameraman en een spotter. En die spotter die let op de veiligheid. Ja, de spotter kijkt dus of er geen publiek in de buurt komt. Of uh, in de buurt van, van de wieken komt als die je raakt. Ja, dan is het uh, bloederig. Maar daar hebben we het verder niet over. Uh, wat, uh, wat belangrijk is, is dat we een testwerk op een modelvliegveld doen. Dat is veilig. Dan vallen we onder andere regelgeving. Uh, vliegen uh, commercieel en filmwerk, dat doen we altijd uh, met vergunning. We hebben het al gehad over de, over de wetgeving. Er komen strengere wetten. Je mag niet zomaar overal meer vliegen. Ook niet boven, uh, boven het publiek. Maar dit is, ja, dit is professioneel. Wat kost zo'n ding? Uh, ready to fly is het rond de 40.000 euro. Ja, dat bedoel ik. Hè. Maar er zijn nog hele andere ontwikkelingen. Want ik zie hier een presentatie dat de dronejournalist eraan komt. Wat is dat? Dat klopt. We zien op het internet allerlei initiatieven ontstaan van individuele journalisten. Die zelf een drone aanschaffen. En die daarmee gaan vliegen om een eigen nieuwsgaring te doen. Wat we verder zien gebeuren. Is dat een beetje zoals uh, in Amerika uh, de jongens boven de files en boven de ongelukken uh, vliegen om op de radio verslag te doen? En dat soort toepassingen, ook Fukushima is een voorbeeld van ja. waar drones ingezet zijn. Oh, in Japan toen, met, ja. In, in Japan. En ja, je ziet ook organisaties ontstaan die zich daarop richten. Je ziet uh, opleidingen ontstaan voor journalisten om zich ook met drones uh, bekend te maken. Ja. En, uh, dus dan gaan je verslag doen, chemiepak, ik noem maar eens even wat dat toen, hè, met, met die ramp, met dat, met dat, uh... Daar in Moedijk. Ja, ja, dat, dat ga je dan weer niet krijgen dat overheden dat niet welgevallig is en dat weer gaan verbieden met alle regels. Dus bijvoorbeeld tijdens de Koningskroning in Amsterdam, mag er met drones niet gevlogen worden boven Amsterdam, is nu al uitgevaardigd. Ja, het heeft te maken met veiligheid onder andere. En um, wat je ziet is dat bij een uh, ramp, als bij Gemiepak, daar waren natuurlijk ook politiehelikopters en traumahelikopters in de weer. En als Wordt je weg blijft, hetzelfde luchtruim. Ja. En dat kan gevaar opleveren. Dus vanuit de veiligheid is het soms niet handig om te vliegen. Gerald Poppinga kan hem nog één keer dadelijk laten opstijgen. Dan denk ik dat die Rens en die Oosten, die, die moeten ook de cel uit. Die, die worden, dat worden dronejournalist's camera aan, antenne mee. <laughs> en dan gewoon een beetje rondvliegen boven de belangrijke nieuwsgebieden... of vleesverwerkers of zoiets. Uh, Take-off? Ja, dan gaan we dan, hè. Oh, dan doet hij het niet als je... <laughs> ja. Ja. Ja. Hij komt er zo aan. Oké, okay. ja. nou tot zo. Doei. Verslaggevers. ...correspondenten, reportages en interviews... ...at LOS Radio 1 You say you wonder your own life... ...but when I think about it, I don't see how you can... Burgemeester Bas Verkerk van Delft praat op dit moment een groepje journalisten bij over de jihadisten uit zijn gemeente die naar Syrië zijn vertrokken om te vechten. Uh, het zou gaan om een groep van zeker twintig jongens en er zijn onbevestigde berichten dat zeker twee van hen inmiddels om het leven zijn gekomen. Karen Alberts, verslaggever van de NOS, is in Delft. Uh, Karen, jij hebt meegeluisterd. Wat heeft de burgemeester gezegd tot nu toe? Nou, wat vooral duidelijk wordt, is dat er nog heel erg veel onduidelijk is voor... Uh, uh de burgemeester en voor alle instanties hier bij de gemeente. Ze hebben bijvoorbeeld nog steeds niet een beeld van om hoeveel mensen het nou echt gaat die uit Delft afkomstig zijn. Ze waren totaal overvallen door die berichten destijds dat er uh, jongens uit Delft opeens in Syrië mee aan het zouden zijn. En de burgemeester zei dan ook, ja, je ziet opeens dat grote internationale conflicten enorme gevolgen kunnen hebben. voor Hele lokale gemeenschappen, iets wat ver van je bed lijkt, uh, blijkt opeens heel erg dichtbij te zijn. En dit heeft er enorm ingehakt, in ieder geval in de wijk, waar die jongens vandaan komen. En er zijn uh, in ieder geval twee oude paren... die hebben officieel aangifte gedaan van vermissing van hun zoon. Dat zou dan gaan om die jongens die mogelijk zijn omgekomen. En, uh, ja, en de burgemeester is zich nu vooral aan het uh, uh, voorbereiden... op wat nou als straks die jongens weer terug naar Delft komen degene die uh, uitgevochten zijn, uh, al dan niet met verwondingen. Hoe gaan we daarmee om? We moeten gaan kijken hoe ze uh, geestelijk uh, er toe zijn, hoe ze lichamelijk aan toe zijn. En het is dan vooral zaak om te kijken hoe we ze weer in het goede spoor kunnen krijgen. Hè? Opleiding, werk, noem maar op. En daar zal de gemeente dan ook veel werk van gaan maken. Met alle uh, organisaties die daar uh, ja, voor opgeleid zijn, kun je zeggen. Nou ja, voor zover je natuurlijk voor dit soort extreme gevallen opgeleid bent. Um, en een ander ding wat mij opviel in wat hij net zei... Is, het wordt nu een beetje gebracht omdat Delft als eerste werd genoemd... dat het een Delfts probleem zou zijn. Mm -hmm. Nou, dat is absoluut niet zo, zei hij. Uh, het is een gedeelde uh, bestuurlijke problematiek. Nou, dat is dan uh, de woordkeuze van de burgemeester. Um, uh, waarmee hij eigenlijk wilde zeggen... Uh, het gebeurt, in, de jongens die daar naartoe zijn gegaan... komen niet alleen uit Delft. Er zijn meer gemeenten die hiermee mee te maken hebben. En daarom mag er wel eens wat meer aandacht komen vanuit het Rijk... om ja, samen op te trekken, om ervaringen te helpen delen... Om de krachten te bundelen, zodat niet al die burgemeesters uh, ja, zelf opnieuw het wiel gaan proberen uit te vinden. En ik hoorde tussen de regels, maar daar ga ik hem dus direct nog even één op één wat over vragen. Uh, wat kritiek op uh, meende ik te horen over, over het uh, optreden van het Rijk. Ik had het idee dat de burgemeester het gevoel had dat hij er een beetje alleen voor stond. Oké, okay, nou. Uh, Karin Albers, dankjewel voor nu. En uh, ja, we zien het ook vandaag op de Volkspag of voorpagina van de Volkskrant. Uh, op zoek naar zoon in Syrië. Uh, het gaat dan om een Belg, Dimitri die is in Syrië op zoek naar zijn zoon, Jejoen, van 18 een jihadganger. Een fotograaf van de Volkskrant, Narciso Contreras, die reist met hem mee. En nu vindt foto's op uh, pagina 6 en 7 in de krant. Bijna half tien, we gaan het nog even over tulpen en narcissen hebben. Want in de 66 jaar dat het bloemencorso van de Bollestreek bestaat... hebben ze het nooit eerder zo moeilijk gehad. Over anderhalve week is dat bloemencorso, maar er zijn geen bloemen. Toch gaat het feest wel door en net zo kleurrijk als altijd. Leo van der Zon... ...voorzitter van het Corso. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Uh, ja, we, we gaan ze uh, ergens anders vandaan halen, namelijk uh, in Frankrijk. Oh. Nederlanders die bloembollen uit Frankrijk halen. Ja, bloemen. Uh, bloemen. Maar, maar dat komt omdat we inderdaad ook die bloembollen uit Frankrijk uh, vandaan halen... ...want er worden daar op een aantal plekken, uh, onder andere in Bretagne... ...waar we nu naartoe gaan, uh, hier zinten geteeld voor de bol in het najaar. Er het zijn behoeven van onze bloemen. En daar halen we nu de bloemen vanaf voor ons bloemencorso. Maar, meneer Van der Zon, is dat niet een beetje pijnlijk in de 66 jaar dat de bloemencorso bestaat? Nou ja, pijnlijk. We moeten het in ieder geval op die manier proberen te regelen. Want anders hebben we geen echt bloemencorso. En het zijn over het algemeen Nederlandse telers die daar zitten. En het zijn Nederlandse bollen die er naartoe gaan, worden ja. vervroegd en dan weer terugkomen. En nu dus ook de bloemen daarvan. Dus het zijn uh, Nederlandse hier zinten met een uh, Frans team. Ja, ja, oké. Okay. En uh, uh, hoe komt het dat u ze uit Frankrijk moet halen, trouwens? Uh, omdat ze hier uh, er, er nog niet zijn. Het is uh, zo verschrikkelijk koud geweest het uh, hele voorjaar en droog, uh, dat het uh, de hele natuur is gewoon uh, drie, vier weken later en, uh, op achter. Uh, dus ook uh, uh, onze, onze bloemen. En het corso uitstellen was geen optie? Nee, dat is geen optie, nee. Want het corso staat al een jaar van tevoren vast. Hè. Er komt een miljoen mensen op af. Uh, die hebben dat allemaal gepland. Dat, dat, dat een weekje of twee weken doorschuiven, dat gaat niet. Maar meneer Van der Zon, is dat niet een idee voor de toekomst? Want misschien verandert het klimaat wel zodanig dat het wat langer uh, koud blijft in Nederland. Ja, maar ja, vorig jaar uh, was het juist vroeg. Uh, en uh, wij hebben het volgend jaar trouwens wel verlaten, Maar dat heeft te maken met dat we anders op Koningsdag zouden gaan rijden. Uh -huh. uh, maar ja, je, je weet het van tevoren nooit. Het is 65 keer goed gekomen. En nu komt het ook wel goed alleen met een ingreep vanuit Frankrijk vandaan. Ja. Wanneer staan de velden er mooi bij? Nou, dat, van is de van de Zon. dat is het voordeel ervan. Als wij volgende week rijden, dan hebben we wel een hele mooie bollenstreek. Want dan staat het uh, volgens mij uh, volop te bloeien. Oh, dan al, dan al wel. Ja, ja, ja, ja. Goed. Nou, sterkte ermee. Dank u zeer. En een mooi corso toegewenst. Dat gaat helemaal lukken. Meneer Van der Zon, dank u wel. En wij zijn zo aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne dag. Hopen dat het nog droog wordt vandaag. Uh, in ieder geval droog in de studio hier. Gelukkig Goeiemorgen. wel. Goeiemorgen Sven Kokomo, wat ga jij zo doen? De eerste reacties op het WW-akkoord dat er zou zijn... binnen de grenzen en de kaders van het Sociaal Akkoord. Webwinkels willen een deltaplan om cyberaanvallen te voorkomen. En verzekeringsmaatschappijen, Lara, zit in de toekomst bij jou in de auto... om te kijken of je wel netjes genoeg rijdt. En dat is oh. dan wel invloed op je premie. Hoe, wat, ja, waarom? de premie. En mag het allemaal zo, <laughs> ja. Schuif weer lekker aan straks. Uh, bij de Cairo uh, is nu het uh, nieuws. Dat zeg jij, geloof ik. Ja, Dit klopt. Is radio 1. <laughs> Ja, zeven is even anders dan anders. Jan van de Putten, Ach, goedemorgen. Het NOS Journaal, daar ben je. Ja, de duur van de WW wordt niet verkort. De uitkering blijft drie jaar, hebben werkgevers, werknemers en kabinet afgesproken... in de onderhandeling over een sociaal akkoord. Werkenden betalen wel een tientje per maand extra om de WW betaalbaar te houden. In het overleg is verder afgesproken dat het gehandicaptenquotum van 5% niet komt. Wel beloven werkgevers zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. De Amsterdamse politie heeft zes mensen aangehouden... naar de schietpartij in Amsterdam-West. Daar werd gisteravond een man neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis en hij is een van die arrestanten. De politie deed naar de schietpartij... op verschillende plaatsen in Amsterdam onderzoek. Het personeel van de vleesverwerker Willy Selten uit Os... heeft het faillissement van het bedrijf aangevraagd. De medewerkers van de in opspraak geraakte vleesverwerker... hebben al weken geen salaris meer gekregen... De eigenaar van het bedrijf heeft in februari tegen het personeel gezegd... dat hij zelf faillissement zou aanvragen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Nou doen de mensen het zelf maar. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie. Want de Ochtendspits was zwaar. Kees Kraks. Ja, en dat is nog altijd niet voorbij, hein? Marcel. 160 kilometer vielen, daar hebben we nog mee te maken. Wat valt erop? Nou, de A2 eindhoven richting Utrecht. Bij knooppunt Empel 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A6 ledenstad richting Muiden. Vielen bij Almere Poort ruim 9 kilometer. Ook daar is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. Op de ring A10, de nasleep van een aanrijding... tussen Oostzaanenwerf en de afrit Volendam. Er staan nog 4 kilometer. Na Den Haag vanuit Utrecht op de 12 Tussen Reewijk en Zevenhuizen, 3 kilometer. Bij het Gouwe Aquaduct zijn twee rijstroken dicht. Dat heeft ook te maken met een aanrijding. En veel vertraging vanochtend op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Dodewaard en Tielwest staat 12 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. Sven Kokkelman. WW blijft waarschijnlijk maximaal drie jaar. Webwinkeliers leiden tientallen miljoenen euro's verlies door cyberaanvallen. Verzekeringsmaatschappijen kijken in de toekomst mee of we netjes rijden. Russen verbieden godslastering en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Kuik. Een derde van de wijkagenten is actief op Twitter. En ze lossen er nog zaken mee op ook. Twitter met ons mee. Kunt u ook doen dus. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen -nederland @kro .no. De WW, dames en heren, blijft dus maximaal drie jaar. De overheid betaalt de uitkering twee jaar. Werknemers en werkgevers nemen zelf een derde uitkeringsjaar voor hun rekening. En we moeten weer WW-premie gaan betalen. Kost ons ongeveer een tientje per maand. Dat zou uh, de uitkomst zijn. Voorlopige uitkomst, de eerste uitkomst van het uh, sociaal uh, overleg dat nu plaatsvindt. En dat zou dan volgende week moeten uitmonden in een sociaal akkoord. Zweden van Wijnberg, Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, econoom. Is dit de goede en juiste maatregel? De timing van die kabinetsmaatregelen was, die kon bijna niet slecht. Je gaat tot, terwijl de werkloosheid flink aan het oplopen is, WW duur verkorten en, en, en ontslag, ja, ontslag van ouderen goedkoper maken, dat zijn natuurlijk heel slechte plannen die op dit moment totaal verkeerd uitpakken. Ja. En wat er uitgelekt is, nou, of wat ze met ontslagbescherming doen, weten we niet. Maar die WW, ten eerste de publieke financiering, gaat terug naar anderhalf jaar. Nou, dat is al behoorlijk wat minder dan drie jaar. De rest wordt door de werkgevers opgepikt. Dus voor de werkelozen maakt het niet veel uit. Uh, terwijl het nu een goede prikkel ligt bij werkgevers... om langdurige werkelozen aan het werk te krijgen. Want dat verlaagt hun eigen kosten. Ja. Dus ik vind dat... Uh, nou, dat komt eigenlijk een stuk slecht. Ik vind dat wel goed. Ja. Um, ik uh, lees ook dat de overheid de uitkering twee jaar betaalt. En dan denk ik dat gaat de extra geld kosten. Terwijl we aan alle kanten, hoor ik dan vanuit Den Haag, moeten bezuinigen. Omdat we anders binnen 2014 niet binnen die 3% blijven. Nou, het is niet zo'n heel groot verschil. Want onder de kabinetsplannen zou de uitkering het eerste jaar vol blijven. Het tweede jaar naar bijstandsniveau. Nu blijft het dus het tweede jaar vol. Dus het is een, ja, zeg maar een deel van de tweedejaarsuitkering. Dat valt wel mee. En dat staat ook van de kranten over. Dat ze extra bezuinigingen zoeken door de subsidies op pensioensparen te verlagen. Nou, Dat vind ik ook een goede maatregel. Dat hoeft helemaal niet, die subsidie. Dus die, het is toch al verplicht voor de grote meerderheid van de mensen. Of, of geregeld met de werkgever. Door hoef ik die nog eens een keer subsidie overheen te gooien. Dus ik vind dat uh, dat, ja, dat, dat past bij uh, een stap in de zinnige richting. Juist, dus dit is wat u betreft een goede maatregel. Was u nou ook niet net, net een van die economen die al jaren pleit voor hervormingen van de arbeidsmarkt? Dit, deze hervormingen. Kijk, dat er iets met ontslagrecht moet gebeuren, dat, dat geloof ik ook wel. Al ben ik er minder van overtuigd dat dat nou geweldig veel zal opleveren. Maar dit is gewoon een heel slecht moment om te doen. Eh, ik zou dat soort als je dan die dingen gaat hervormen, doe dat als je in, de, in een behoefte zit. Hè, doe dat over een jaar of drie. Dan loopt die economie wel weer. En Dan kun je dit soort dingen doen. Met, maar an je moet het niet doen. met andere woorden, dit is een goede maatregel, zegt u. Wat zou er nog meer in dat sociaal akkoord moeten staan, wat u betreft, om dat hele sociaal akkoord ook tot een goed akkoord te maken? specifieke maatregelen willen zien, heel erg arbeidsmarktgericht om vooral ouderen weer aan het werk te krijgen. De jongeren hebben ook oplopende werkeloosheid, maar dat duurt meestal niet zo lang. Maar ouderen die werkeloos worden, die, die, ja, dat wordt meteen duur werkeloosheid. Die krijgen nooit meer een baan. En dat heeft enorme sociale kosten. Terwijl we notabene ook de pensioenleeftijd willen verhogen. Dus het wordt een steeds groter probleem. Juist. Daar had ik veel meer gerichte maatregelen op willen zien. En die, die zie ik eigenlijk niet voorlopig ja, in wat er uitgelekt is. Nee, nou ja, misschien komt dat nog. Verwachting is dat dat volgende week kan worden uh, gesloten. Zweden van Wijnbergen, ik dank u zeer. Door nu naar Den Haag. Ah, hij is meteen wel heel snel weg. Uh, naar Arie Slop, dat is de leider van de ChristenUnie, de fractievoorzitter daar. Goedemorgen, meneer Slop. Goedemorgen. Uw eerste reactie op uh, het uitgelekte nieuws over de WW-duur? Ja, dat vind ik goed nieuws, als dat uh, straks ook echt werkelijkheid zou zijn. Want ik bedoel, het is wel nog maar iets wat nu naar buiten komt. En we hebben natuurlijk nog helemaal niets op uh, papier gezien... Dat hopelijk niet al te lang meer gaat wachten nu. Maar ik heb de WW-duurverlaging heb ik altijd als een hele platte bezuiniging gezien... die erg riskant is in een tijd van crisis. Het zou eigenlijk materieel betekenen als het regeerrekord wordt uitgevoerd... Dat, dat mensen binnen een jaar al op bijstandsniveau zitten. Nou, dat in deze tijd waar je met een huis zit... wat je niet kwijt kunt en allerlei andere kosten zou echt uh, een, een enorme val ook zijn in uh, inkomen voor mensen. Mm -hmm. Dus als dat van tafel is, uh, dan is dat een hele mooie correctie op het uh, regeerakkoord. Want het was echt onverantwoord. Ja, maar wel weer een uh, zeer omstreden, maar toch vrij belangrijk punt tijdens het regeerakkoord... dat de prullenbak ingaat als dit doorgaat. Ja, nou ja, kijk, uh, zaak uit het regeerakkoord, we weten allemaal hoe het regeerakkoord van stand is gekomen. Hè? Dat is een soort kwartetspel geweest tussen VVD en Partij van de Arbeid. Een beetje uitruilen waar hele omstandige dingen uit zijn voortgekomen. Ja. Als dat gecorrigeerd wordt, is dat alleen maar getuigt dat alleen maar van wijsheid als ze dat ook uh, toestaan. Ja, maar goed, van dat kwartetspel zijn er nu toch wel behoorlijk wat kaarten van tafel gevallen. Ja, ik geloof niet dat ik daar veel problemen mee heb. <laughs> uh, dat, is meer, dat is meer een probleem voor de partijen zelf. Ja. Uh, maar, maar daar zit nog wel een addertje onder het gras. En daar had ik het net met Zweden van Wijnbergen ook over. En namelijk het kost natuurlijk wel geld. Hij zegt het valt wel mee. Uh, maar vooraf werd al berekend dat een sociaal akkoord... met alle maatregelen die uh, besproken werden... vermoedelijk wel eens op een extra kostenpost... van 1 tot 2 miljard kunnen uitkomen. Dat zullen we moeten afwachten. Nogmaals, ik hoop dat er een sociaal akkoord gaat komen. In een tijd van crisis is het ongelooflijk belangrijk dat werkgevers en werknemers ook verantwoordelijkheid nemen en uh, tot, uh, tot gezamenlijke keuzes uh, komen. We zullen natuurlijk moeten zien wat het uiteindelijk in de breedte gaat opleveren. Dit is een mooi voorbeeldje wat nu naar buiten komt. Als het waar is, ben ik er blij mee. Maar we moeten natuurlijk afwachten wat de rest van het akkoord uh, zal zijn, ook wat de kosten ervan zullen zijn. Uh, maar we hebben gewoon wel een enorme opdracht met elkaar. Uh, zowel de polder als de politiek moet proberen nu gezamenlijk in deze tijd van crisis tot, uh, tot conclusies te komen die we met elkaar kunnen delen om die ja. crisis aan te pakken. En het ja. heeft echt lang genoeg geduurd nu. Maar goed, stel dat dit sociaal akkoord er komt, dan moet het nog door beide kamers heen. Want daar zitten maatregelen aan vast. En dan komen we vanzelf weer bij de Eerste Kamer uit. En daar moet dan ook D66 vermoedelijk zijn steun gaan geven. En de sociaal of de, de liberaal-democraten zijn helemaal niet zo blij als er te weinig hervormingen van de arbeidsmarkt in zitten. Ja, kijk, de verlaging van de ww duur uh, daar heb ik ook met D66 wel eens over gesproken... Uh, is wat mij betreft geen hervorming. Uh, ik bedoel, dat is een redelijk platte uh, bezuiniging. Dat je wel moet kijken, ook naar iets als het ontslagrecht... dat je moet kijken of je mensen van werk naar werk kunt uh, begeleiden. Ik hoorde de Zweden van Rijnbergen net ook zeggen... met name voor de ouderen is dat uh, heel erg belangrijk. Maar ook jongeren die nu direct vanuit de schoolbank... al in de digitale kaartenbak van de UWV terechtkomen, moeten we iets uh, gaan doen. Ik hoop dat daar afspraken over worden gemaakt... Dat we dus ook echt voor de langere termijn wel een aantal hervormingen kunnen gaan oppakken. Uh, als dat er ook in zit, uh, dan heb ik ook wel goede hoop dat D66 uh, die verhaging van de WW-duur, wat nogmaals niet echt een hervorming is, maar een platte bezuiniging, dat ze dat ook wel zullen gaan accepteren. En anders zullen we verder moeten gaan kijken. Er zijn natuurlijk nog meer partijen die ook nodig zijn, want ook alleen D66 is onvoldoende. Ja, u steunt dit punt in ieder geval ook met uw eerste kamerfractie. Uh, dit punt is voor ons uh, erg belangrijk geweest. Ik heb een paar weken geleden al aangegeven dat ik vond dat het van tafelmoeders... als het echt gaat gebeuren, ben ik daar erg blij mee. Goed. Um, dan is uh, de vraag vervolgens dat het kabinet vervolgens ook is gered. Want iedereen zegt dat het sociaal akkoord is van wezenlijk belang... voor de overlevingskansen van dit kabinet. Denkt u dat ook? Nou, laten we eerst nog maar even afwachten of er een sociaal akkoord komt. Ik bedoel, uh, één zwaluw, en dat is één voorbeeld wat naar buiten komt, maakt nog geen zomer. Dat uh, maken we ook met het weer in deze tijd uh, mee. Nee, maar als er zoveel gelekt wordt en daarbij ook wordt gezegd dat het akkoord waarschijnlijk volgende week kan worden afgesloten, dat is niet voor niks, toch? Nee, ik denk dat het voor het kabinet zeker heel erg belangrijk is. Uh, maar niet alleen voor het kabinet, ik denk dat het voor Nederland gewoon belangrijk is. Onze werkloosheid is uh, fors opgelopen, al over de 600.000... Er gaan dagelijks echt bedrijven over de kop, dus dan groeit die werkloosheid ook weer. Ja, dan moet er iets gebeuren en dan moet er ook samengewerkt worden. En als ons dat gaat lukken, nou, het kabinet zal ermee blij zijn. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen die nu thuis zitten. Laten we hen weer perspectief kunnen bieden. Arie Slop, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ik dank u zeer. En we zijn ook nog bezig met reacties van andere partijen op het Binnenhof. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurt... is die u in het bijzonder interesseert. Kroaten kiezen komend weekend voor het allereerst hun Europarlementsleden. Nou is de vraag, worden er elke keer nieuwe stoelen in dat Europees parlement neergezet... als er weer nieuwe leden bijkomen van de Europese Unie? Europarlementariër Hans van Balen, die zit in die stoelen en die heeft dus ook het antwoord. Er komen inderdaad stoelen bij, dat kan in die vergaderzaal best. Zowel in Brussel als in Straatsburg. Die zaal is namelijk groot genoeg om er stoelen bij te zetten. Ja, op een gegeven moment houdt het op, maar wij denken niet... dat uh, we heel snel nieuwe leden erbij zullen krijgen naar Kroatië. Dus voorlopig lukt het allemaal nog wel met passen en meten. Maar deze mensen hebben ook nog een kantoor nodig. En daar zit ik als de krapte. Maar ik heb uh, aangegeven zelf als VVD-lid... Uh, geen uitbreiding van de gebouwen, maar uh, maak maar een paar uh, kasten open. Zorg maar gewoon dat je het verbouw verbouwt. Geen nieuwe gebouwen, wel nieuwe stoelen. Het bestek van Hans Verbalen als onderaannemer van het Europees Parlement. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedenborgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Kuik. En daar is Roy Heerkens. Het regent pijpenstelen in, uh, in Kuik. Een gemeente met zo'n uh, 10.000 mensen. En dan gaan op pad met uh, de wijkagent hier van Kuik. Laten we dat uh, in de auto doen. Anders dan, uh, worden we echt klets en kletsnat. 3831 38-31, de bos over. Zo, dat is beter. De bos is met aanvang. Nou, je maar. De locator 321611. En de grip 75-525. In de auto met Alex Gijsbers, wijkagent. Blauwe uniform aan, bewapend met uh, pepperstree. Ik zie uh, een hele grote zaklamp hier naast me in het portier uh, steken. En natuurlijk bewapend met de smartphone, want die is onmisbaar voor de wijkagent. Ja, die tegenwoordig is zeker onmisbaar. Als je je werk een beetje leuk in de wijk wil doen... en het uh, interactief wil houden, dan uh, heb je de ding gewoon nodig. Heeft u al meldingen gehad, bijvoorbeeld van afgelopen nacht, dat er iets gebeurd is in de wijk? Nee, ik heb even de dagrapportages doorgekeken, bij mij in de wijk op zich niet. Maar wel uiteraard de vraag gesteld van jongens, ik zit vandaag in de wijk, waar, waar kan ik zijn? En twee adressen hebben opgegeven van die graag met mij in gesprek willen, dus daar ga ik straks heen. Wat zijn dat dan voor gesprekken? Het ja, gaat meer over overlast in de wijk die, laten we zeggen, uh, kunnen wachten. Dus uh, niet meldingen die bijvoorbeeld via 0900 8844 of via 112 uh, terecht kunnen. Want ja, daar is Twitter uiteraard niet voor. Landelijk gezien is bijna een derde van de wijkagenten terug te vinden op Twitter. In Kuik is wijkagent Alex Gijsbers behoorlijk actief. We moeten eventjes wat drempeltjes uh, over. Waarom bent u daar zo actief op, op Twitter? Nou, ja, je merkt gewoon dat uh, veel mensen op Twitter zitten. Uh, ik denk dat ik zo'n zo twee à driehonderd volgers zeggen, uit mijn hele wijk heb. Uh, daarbij uh, heb ik ook in het verleden ook gemerkt dat je gewoon ook zaken oplost. Uh, bijvoorbeeld een brandstichting, een, een, een redelijke brand in de wijk. Uh, je doet er een Twitterbericht uit. Uh, en op zich meldt zich een vader van hey, ik zou eens een gesprek aangaan met mijn zoon. En, en vervolgens los je die zaak op. Um, uh, vermissingen van, uh, van een jongere die, uh, die kwijt is en zoek is. Uh, voordat de melding binnenkomt, krijg ik, uh, kreeg ik via Twitter al bericht waar haar eventuele fiets zou staan. En, en vervolgens een half uur later vind je het meisje terug in het bos. Naar aanleiding van een hondenbezitter die uh, haar ziet. Ja. Oké, okay, dus het levert u ook, uh, ook wat op. Was dat nu meteen een succes of is het iets wat, uh, wat moet groeien? Nee, dit moet zeker groeien. Mensen moeten weten uh, wat ze aan je hebben. En, uh, en uh, mensen zijn ook wel eens argwanend hè? op het moment dat jij uh, jouw volgers gaat volgen. En dan krijg je wel eens de vraag van, hé, hey, een wijkagent volg mij, wat heb ik misdaan? De rellen in haren lieten juist zien dat de afstand tussen politie en het met name jonge publiek juist heel groot is. Hè? Dat de politie geen idee heeft wat er speelt op het gebied van sociale media. Ja, dat kan. Maar ik, ik moet zeggen, als ik naar mijn volgers kijk... er zitten echt heel veel jongere volgers tussen. Want ik heb twee uh, redelijke scholen in mijn gebied. Uh, daar volgen veel jongens mij. En ik vind juist leuk de interactie als je kijkt wat voor vragen je gesteld krijgt... over alcoholgebruik, rijbewijzen, uh, noem maar op. Het is heel divers. Worden sociale media steeds belangrijker voor de politie? Ja, ik denk het wel. Uh, zeker als je er op een slimme manier uh, gebruik van maakt... Uh, dan kan het steeds belangrijker voor ons worden. De groepen, laat maar zeggen, ik heb 1800 volgers. Als je kijkt, uh, uh, het bereik is heel groot wat je hebt. Uh, en in no time, uh, met retweet berichten, dan bereik ik ook de andere wijkagenten uit het gebied. En in no time heb je uh, een bereik van, van 15.000, 20 20.000 mensen. Nou, nu bent u aan het rijden hier door de wijk. Ik stel u vragen. Heeft u ondertussen ook nog een beetje kunnen opletten? Of alles wel pluis is in de wijk? Ja, op zich... Uh, ja, in mijn wijk is het altijd pluis, hè? Nee, maar op, Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk let ik op. Ja, uiteraard. 10% van het contact dat burgers hebben met de politie... verliep vorig jaar al via sociale media. En als het aan wijkagent Alex Gijsbers ligt, loopt dat percentage verderop. Tot zover Kuik. Tot zover Roy Herkens. Straks, de Russische president Poetin voert een verbod in op godsla godslastering. Maar eerst... Two. Go. Deze dag. 1959. Back in the early 30s, One Montreal neighborhood used to feature the Peterson family band and a five-year-old trumpeter named Oscar. By the time he was seven, he'd switched to the piano. Deze dag in 1959 kwam jazzpianist Oscar Peterson voor het eerst naar Nederland. Jazzmuzicus jo Jos van Bees is vanaf zijn zevende ven en ontmoette zijn held diverse keren. Elke Kenner van hem of fan van hem, die herkent direct uh, uh, bij het horen van de eerste twee noten, dat is Oskar Pietersen. Dat is Oskar Pietersen met uh, Give Me the Simple Life. Dat is 1971 opgenomen in Zwarte Woud in Vielingen in Duitsland. Op een hele specifieke Steinway D-vleugel, want dat is, daar is er maar één van met die sound. En daar heeft hij een stuk of acht uh, albums opgenomen. En dat is. Dat is een absolute toptijd geweest. Oscar Pietersen werd ook altijd wel de Gently Giant genoemd. Het uh, uh, was een grote reus van een vent. Maar het was een hele zachtaardige, sympathieke man. Vanuit zijn arme uh, uh, afkomst mocht hij wel de muziek in. Maar dan moest hij werkelijk ook de allerbeste jazzpianist worden van de wereld. Nou, Dat heeft hij ook echt bewerkstelligd, Want de man is in zijn idioom... ...om, hoe zeg je dat, niet geëvenaard meer daarna. Nou, Oscar Pietersen is natuurlijk een wereldberoemde uh, artiest... ...maar daarvoor is hij natuurlijk ook als een beginnend jazzpianist... ...overgeleverd aan het instrumentarium die je dan tegenkomt in jazzclubs. Nou, Oscar Pietersen, zo'n levende legende dan... Die uh, komt ook in een jazzclub en uh, die moet spelen op een piano. Daar missen. Werkelijk waar, dat is waar gebeurd. Acht toetsen ergens, uh, zeg maar, centraal liggend uh, uh, van het klavier. Nou, dat is een ramp voor elke pianist. En uh, uh, Oscar Petersen wilde daar, of maakte daar een, een opmerking over... naar de uitbaten van, uh, van de jazzclub. En die man die zei, hey, wat, wat zit je nou te mekken, man? ik heb hem vorige week nog laten schilderen. Ik heb hem in uh, 1998 voor het eerst ontmoet... Uh, dat ik eerst na een concert met mijn vrouw ben geweest van hem... tijdens het Noordse Jazz Festival. En daarna heb ik een, uh, zeg maar een persoonlijke ontmoet in Hotel Der Zende in de lounge. Ja, Dat was heel bijzonder natuurlijk, omdat ik ben al, geloof ik... vanaf mijn zevende jaar, uh, uh, volg ik die man. Uh, dus ja, dan kom je held, je held, je ontmoet je held, zeg maar... En toen gaf ik hem dat cd'tje en uh, nou, dat was vreselijk leuk. Daar keek hij naar en toen zei hij nog op een afstand uh, met het cd'tje omhoog... Uh, van nou, well, I assure you, I'm gonna listen to it. Hem kennende doet hij dat absoluut. Maar ik heb daar niet echt een bevestiging van gekregen om dat zeker te weten. Maar ik ga er wel vanuit dat de man... Uh... Jos van Beest, jazz musicus, over zijn held, de geweldige jazz pianist Oscar Pietersen. Hij bezocht Nederland voor het eerst deze dag in 1959. Kneep oog naar de BG's Gees, waar dit... The Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Het is zeven minuten voor tien, u luistert naar de KRO op Radio 1. President Poetin jaagt de ene na de andere antidemocratische wet... door het Russische parlement. De nieuwste, het verbod op godslastering... is door een overweldigende meerderheid in de Duma aangenomen. Peter Namcoer, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wist niet dat uh, Poetin zo'n godsvrezend iemand was. Nee, maar je moet al die, al die maatregelen, al die wetten... die moet je, moet je zien in het kader dat... Uh, ja, van het, van het angstaanjagen in de, in, de, in, de, in de samenleving. Je mag dit niet, je mag dat niet. En uh, zo zijn er een hele reeks wetten in de afgelopen maanden aangenomen. die er alleen maar op uit zijn. Om de, om, de, om de samenleving, om de maatsch Russische maatschappij onder controle te krijgen. En met geloof heeft het echt heel weinig te maken. Juist. Uh, wat zijn de straffen eigenlijk. als je je schuldig maakt aan godslastering? Oh, je kan gauw voor drie jaar de, de gevangenis in. Oh? En uh, minimale boete van 7000 uh, euro, uh, dat, die, staat ook, die staat ook in de wet. Of die wetten ook uitvoerbaar zijn, daar, daar, dat, vraagt, dat vraagt niemand zich af. Hè? De, de, de, de homo-wet, daar, daar, daar, die is bijna niet uitvoerbaar. Uh, de wet die eigenlijk het demonstreren uh, bijna praktisch onmogelijk maakt... Is ook niet uitvoerbaar. Maar het is natuurlijk wel tekenend voor, uh, voor de mensen als Poetin. dat ze toch wel een beetje angst hebben voor die samenleving. Hè? Ja. Je, hebt, je hebt, jaar vorig jaar heb je een beetje gezien dat er een burgersamenleving aan het ontstaan was. Voor, uh, in, in, in Rusland. en dat houdt onmiddellijk een gevaar in voor een, uh, een regime als dat van Poetin. Ja, nou is de aanleiding uh, het optreden van uh, de jonge vrouwen van Pussy Riot. in die kerk uh, um, in uh, de, de Christus-Volosser-kathedraal. Ja. Um, ja. maar, maar die maakte God Belachelijk, die maakte Poetin belachelijk. Is, uh, uh, is die niet in de war en bedoelt hij dat de godslastering niet vooral aan zijn adres is gericht? Ja, nou ja, dat, dat... Is natuurlijk, hè, er zitten nog altijd twee van die, van die meiden zitten nog altijd vast. Hè, die hebben dus twee, twee jaar moeten die moeten die brommen in een in een in een is natuurlijk een, een, een, een, een ja een, een schande eigenlijk dat dat dat, het, dat het gebeurt. Of dat of die meiden nou verstandig gaan hebben gedaan om het Poetin-proces in een kathedraal te doen, is natuurlijk een is natuurlijk een andere een andere vraag. Maar wat, wat je ook ziet is dat Poetin bezig is om de kerk te gebruiken om laten we zeggen dit de zwijgende meerderheid zoals hij het noemt in het land. Te, te, te, te groeperen. Omdat hij ja de steun verliest onder de mensen in de groot, in de grote steden. En zijn populariteit is daar zeer, zeer matig op dit moment. En hij zoekt dus steun in de provincie. En ja. daar zijn natuurlijk dit soort dit soort wetten die. Die de indruk wekken dat hij ook een zeer gelovige man is. en dat het geloof een belangrijke rol speelt in de Russische samenleving. Uh, dat kan dan allemaal een beetje helpen om in elk geval die zwijgende meerderheid achter hem te houden. En de patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk staat met zijn handen omhoog nu? De patriarch die, die, die speelt politiek en die is als een kind zo blij dat hij mee mag doen en dat hij een, een, een politieke rol speelt in het land. Daar is een heftige discussie over in sommige delen van de orthodoxe kerk die dat maar matig kunnen appreciëren. Maar deze patriarch die, die glorieert aan de zijde van de grote leider. En ik maar denk dat de communisten, en Poetin is dat van huis uit natuurlijk, god überhaupt hadden afgeschaft in het communistische uh, tijdperk van de Sovjet-Unie. Is nooit weg geweest uit Rusland. Dat kan ik je verzekeren. En de, de wijze waarop de kerk natuurlijk terug is gekomen. na 70 jaar. een kwijnend bestaan te hebben geleid. onder het communisme en onder het atheïsme. Eh, komt al aan dat, dat, het, dat het orthodoxe geloof. Hè, als, als, als, als cultuur, als culturele basis. voor de Russische samenleving. natuurlijk nooit is weg geweest. En die is er nog altijd. Al gaat. en dat is natuurlijk niks nieuws ook in het Westen. al gaat maar 10% van de Russen. ook Dankjewel, Peter. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Amsterdam's famous Rijksmuseum. Rijksmuseum. Het grootste en belangrijkste museum van Nederland. Het Rijksmuseum. Na tien jaar gaat het eindelijk weer open. En daar is Radio 1 natuurlijk live bij. Zaterdag komt opium rechtstreeks vanuit het gerestaureerde atrium van het Rijksmuseum. Je hoort reacties van kenners. Ze zijn magnifiek. Bezoekers. Spectacular. De minister van Cultuur en een blije directeur. Wij zijn echt apetrots. En muziek van Ruben Heijn. Opium in het Rijks.